Dan vragen wij nu uw aandacht voor ons science fiction hoorspel, de ondergang van de mayonaise. Vanavond de 144ste en tevens laatste aflevering, de kwabben komen. ze de versteende boodsman bij de ingang hadden achtergelaten, waren de mannen een voor een op handen en voeten de donkere spilonk binnengekroepen. Daarbinnen was het druiperig en nat, ze konden geen hand voor ogen zien en zelfs na tweehonderd voet hoorden zij nog het door merg en been gaande gegil van de bootsman. Huiverend tot op de botten kroepen ze verder. Elke stap in de naargeestige tunnel bracht ze verder van de groene baai... ...waarop de mayonaise, de achterblijvers in angstige spanning op hun terugkeer wachten. Zouden duiven zijn zijn mannen de trotse Driemaster ooit zo. En wat was dat vriende kloppende geluid in de verte? Waar was de bootsman zo bang voor geweest? Misschien hadden ze beter naar hem te luisteren. De angst van de bootsman was inderdaad terecht geweest. Zonder dat iemand van de expeditieleden het ook maar vermoedde, drongen ze met elke meter die ze verder kroepen een stukje dieper door in het lichaam het van een is... menselijk wezen. Ach, het doker, maar ik zie geen parst. Steek je zijn een lantaarn aan boord dan kunnen we wat zien, tenminste. Zo, uh. zouden we dat wel doen, kapitein? Uh. Het bevalt me niks hier. Het lijkt wel of we hier de muren bewegen. Uh. En dan die stank. Uh. Kapitein, kapitein, laten we teruggaan. Laten we teruggaan. Klits niet, boeks. Alsjeblieft. Angst, haast dat je er bent. Vooruit, maak licht. Wat hamer. Of wil je ons nog langer als blinde vinken hier rond laten kruipen? Nou, komt er nog wat van? Kapitein? Uh. Kapitein Horst? Ik heb Ik heb niet Het op hoog, Stil, stil. Wat oh, een Harry! We moeten vertrekken kapitein! Tegen man. Er oh, komt iets door de tunnel omlaag. Alles trilt hier. Deke mannen! Deke! Ben je geef antwoord. Waar zijn de anderen? Hier ben ik. Hier ben ik, sir. Maar Mijn lantaarn is weg. Oh. Die is uit mijn handen geslagen, sir. En ik. En ik ben bang dat we. nogal wat mannen verloren zijn ook, sir. Ik zie Jones niet meer. En ik zie. Ah! En... Verdomme Jones. Jones. Jones! Jones! Jones! Jones! Jones! mee had moeten nemen of ik hem mee had moeten nemen op deze helsche tocht. Jones zou zelf niet anders gewild hebben, sir. Hij wat u. Hij, hij zag in u de vaderfiguur die hij altijd zo heeft moeten missen. Hey. Genoeg sentimentboeks, jankend komen we niet verder. Ai, ai, sir, u hebt gelijk, we moeten verder, alleen, alleen die stank, het is haast niet om uit te houden, sir, en die grond, en die muren, alles beweegt hier, Ik Lul niet, books. doorlopen moest je. Doorlopen als je leven je lief is, tenminste. Vooruit, pak je spullen op. Oh, ja, en dan ja, oh, ja, ja. En zo vervalden de mannen in angstige spanning hun weg. Niet wetend wat hen na de volgende bocht te wachten stond. Steeds vaker moesten ze opzij springen als wederom een donkere borrelend massa omlaag donderde en het merendeel van duivismannen meesleepte in de peilloze diepte. In de verte werd het onheilspellend vonken steeds luider. Af en toe sloegen natte slierden mannen in de verveerde gezichten. De stank werd steeds sterker en sterker en als ze de chirurgij niet op de mayonaise hadden achtergelaten dan zou die ze zo verteld hebben dat die bochtige borrende gang niets anders was dan een menselijk darmkanaal. Daarin ploeterden Duivis en zijn mannen voort, tegen de stroom in, vloekend en tierend, af en toe rustend tegen de ruwe klevergewand, struikelend en kruipend, en steeds meer leden van de een zo stoere bemanning bleven uitgeput achter. Jij gaat mee. Het kan nooit ver meer zijn. Vooruit, Boeks. Sta op, zeg ik je. Ik kan niet veel. Jij gaat mee. Al oh, moet ik je dragen. Kom op, Boeks, Boeks. Denk aan de mayonaise. Je kunt ze niet laten stikken. Vooruit, houd moed. Toen wij uit Rotterdam een trofee, het Rotterdam. Toen wij uit Rotterdam een Rotterdam. Toen wij Rotterdam een uit Rotterdam. Verbieten sliep Duivis de trouwboek, zwaar mee de donkere doen. Hoe lang ze gelopen hadden, wist zelfs de dapperige gezachtpoeder niet meer. Alle besef van tijd waren ze kwijt als verdoofd kropen ze automatisch voort, zuchtend en zwetend. Het zout knaste tussen hun kiezen, hun knieën en handen besmeurd met een ranzig mengsel van bloed en modder. In de verte gaat het onheilspellen ons verder. Het eten is al lang op. De bagage hebben ze achtergelaten om zo snel mogelijk vooruit te kunnen. Komen. Dan, volkomen onverwacht wijkende wanden uiteen. Zonder dat ze het weten hebben ze de maag bereikt. Nieuwsgierig blikkend huid is en zijn trouwe begeleider in de grote zaal rond. Langs de wanden wordt keihard gewerkt. De ochtendmaaltijd is nog niet voor de helft zoeken. Wat? Wat zei dat daar? Stil, uh, stil. Zou so, ze so ons zien, sir? Wat een vreemde wezens, het, het, het, het lijkt wel slopers zo te zien. Ah ja, sir? Er rand hier een pek, De klamme Ja, het, het, het, het lijkt wel of, of er opkomst is behoefs. Het bevalt me niks. Sir, we moeten hier zo snel mogelijk weg. Ik weet nooit wat er nog komt. Hm? Kapitein? Kapitein? Kapitein, luister die nog? Dat is ons, dat boze jongen. Er dreigt wat. Er is wat opkomst. Misschien kunnen we verder door die gangen. Er stroomt iets door, sir. Ik zie het. Een rookachtige vloeistof. Maar het ziet er niet liep uit. We kunnen er wel doorheen waarden, denk ik. Ah, het voelt blauw aan, Boeks. En het stroomt ook, voor je. Ah Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, moet haast wel een, een soort gemaal zijn. We moeten zorgen dat we daar komen. Dat is het, Boeks. Daar zit vast het hoofdkwartier van deze duivelse rot oh. Vooruit, Boeks, Boeks. hij kap, kap, ja. kap, Nee. Kaptein, ja. kap, uit! kap, kap, kap, kap, Voor hij er erg in heeft, wordt arme Boeks onder het naar binnen kletsend voedsel bedorven. Als een leeuw gaat hij tekeer. Wild hakt hij om zich heen in een poging zich van de kleverige massa te ontdoen. Maar het vet klamt zich aan hem vast, belemmert hem steeds weer in zijn bewegingen, trekt hem omlaag in een alles verstikkende omhelzing. Helpen! Helpen! Ik hou het niet alleen. Help me toch, kaptein. De kwabben, dat zijn dus de kwabben. Waar de bootsman voor waarschuwde. Denk aan de kwabberduiven, zei hij. Denk aan de kwabben. Ze zetten zich vast aan je lichaam. Om daar te verstenen. De kwabbeduivens. Niemand lienkt het van de vet eh, eh, eh, eh, ik, ik, ik kom er aan, Boeks. Hou nog even vol. Alle, alle duivens. Dat was door de rond of eronder. Of ik zal je kennis laten maken. Met mijn zwaard. Al die Boeks. Hier ben ik. hier, Hé! hier. En hier, en de! We, we, redden, we redden het niet, partij! We, uh, we moeten vluchten! Uh, hier. We moeten vluchten! Die, die, die grote gang, boogs, hier, die grote gang te bereiken. Rennen, boogs, rennen voor je leven! Ik, allee. Denk er hier! Denk er hier. hier! Donderse kwappen! Ik zal je leren! Rennen, maar zo gauw geven de kwabben niet op, en in de werwar van aders en bloedbanen weten ze beter de weg dan de vermoeide duiven en boeks. Ze drijven mee op de stroom, ogenschijnlijk ongevaarlijk, maar eenmaal op het droge worden ze harder dan steen. Ik weet het niet, kapitein. Hier, die muren. Die muren, het lijkt wel of ze, of ze daar ook zitten. Kwabben. De lucht is hier bezwangerd van kwabben. We hebben, we hebben niet veel tijd sir. Vroeg of laat vinden ze ons hier ook. Sir, we moeten verder. Dat gebons. Dat gebons, dat hellendige gebons bevoudt me niet. Het blijft wel geloof of het nou maakt bij zijn. Kapitein, er komt weer een bocht. Uh, en, ik, ik hoor iets nadelen ook. Is je tondeldoos nog droog, boom? Kijk eens, hè. Ah uh. oh, ja, zeg. Maak eens licht dan. Hm? Ja? Zo? Ja, prima. Verdraaidboek. Je hebt gelijk. De wanden zitten vol kwaffen, versteende kwabben. De, de bootsman had gelijk. Uh, Moet je daar zien. Daar is de tunnel haast dichtgegroeid met die dingen. Dat, dat, dat, dat, dat, dat water kan er haast niet mee door. Wat is er? <hans> nee, niet nee, nee, nee, nee, nee, nee, Het nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik, ik, ik Sir. Ja. We zullen in het donker verder moeten. We kunnen niet verder, Broeks. Dit tunnel is veel te smal voor ons verderop. We zitten als ratten in de val. Oh, oh, Kapitein? Kap uh. ja. Kapitein? Daar komen ze weer. Hè. Daar komen ze weer, het, het zijn de honden. We, we moeten, we moeten door die doorgang, Katijn. We moeten door die doorgang, Katijn. Daar gaat, Hoogsmoeder. Die doorgang is al te veranderd. Russel, de strijd, de, de, de uitbreiding. Ja, en ik, tot ons laatste sneeuw. Strijden duivis en boeks zij aan zee tegen de aankolkende stroomvet. Maar de kwabben kennen geen genade, van alle kanten stromen ze aan. Zetten zich vast op de lichamen van onze helden en verstenen daar ogenblikkelijk. In de boeks en duivis heeft het laatste muur geslagen. Hier te plaatsen zullen we verstenen. Oh, oh, mayonaise. Zie we jou dan nimmer weer? Moet dit dan het einde zijn? Oh, Wouter, jij hebt beter verdiend. Oh, Sir. Dit is de eerste keer dat ik me bij noem, Sir. Eens. Moet de eerste keer zijn, Wouter. Sir. Ja, Wouter. Zou u met een laatste plezier willen doen, sir? Wat je wilt, Wouter. Wilt u even op mijn rug kwaben? Kan je krabben, sir. Op bijkans, helemaal van steen en de hele gang zit dicht, sir. Sir? Sir? Help. Ik sterf. Uh. Houd dat gebomst dan nooit op. Help. Ik sterf. Uh. Mother! Ja, het was zomaar batsboom in één keer met hem afgelopen. Binnen een paar minuten viel hij mee. Viel hij neer? Ja, de dokter die zei, het was uh, hartvervetting. Nou, zijn aders, die zijn gewoon dichtgeklapt. Kankzinnig hè, om ineens. Ja, hij was ook veel te dik. Hij vrat van alles op. En zo jong jong, 47 pas... We gaan nu over vermageren uitzenden. Wie? Over Laat het vermageren. Het slaat het nou op? op nou, waar slaat het op? Kijk eens naar nou, die buik. Hier, kom eens hier. Dan moet je het even zien, dames en heren. Dit gaan we dus uit. Roto! Mensen, ja, ja. ja, ja. <hers> <hers> hoe oud ben je nou? <hers> Roto! <hers> hoe oud ben je? <hers> Laat hem even zien, die buik. Even erop Kijk eens, dus hij is in verwachting. <hers> Weet je, hoeveel weeg jij? 46. 46, wel gevallen. Hoeveel mag je wegen? <laughs> 43. Dus nou drie die, Dat buikje dat is maar een buikje van 3 kilo dan. Ja. Die vet die vet klopt dan. Ja, dat dacht je. Dat is allemaal van de chips. <laughs> en je wel de oh. Wat eet jij te veel? Dat is chips. Waarom doe je het dan? <laughs> ja, Omdat ik een lekker vind. Ja. Ben je niet bang dat ze je niet moeten hebben die jongens straks? Rot op. <lacht> Lieve vet op mijn Is dat zo oké? Okay? Dat zal wel eens gaan. Nee maar heb Lijf je ook liever betere. een vetter dan een maag? Nee. Nee? Slanke. He? Lieve slanke. Dat ga je Petra. hè. mijn of rot joh, ik ga wat betere krijgen. <lacht> Slank is mooi, maar mollig en sexy he? was ik bij de dokter en toen bleef ik op die 80 kilo staan en vier weken streng op dieet gestaan en toen ben ik wel gauw een bakkerswinkel in en een taart wezen ik opgereten. ja? spierf het niet? En zo dom was ik dat ik in die vier weken niet afgevallen was nog een grammetje, niks ja, dat strenge diëten stelde dan niks voor zeker? nee, dat is echt zenuw nou, dan doe je niks om. ja, maar zenuwe, eh. ja, hoe bedoel je, zenuwe, dat je wat meer gereed, of zo? ofzo? Ja. De ene wordt van de zenuwen magen en de andere wordt van de zenuwen dek, want die eet dan alles op. Maar is dat ook zo? Eet je ook alles op? Veel meer naar vroeger? Nou, af en toe wel hoor. Dus ik, ja, inderdaad waar. Ja, nee, maar als ik mij gedrukt gemaakt heb, en als ik nou een appel of wat dan ook zie liggen, al is er koekie nou het leggen, het is, nou dan eet ik het op. Ja, serieus. Dat is gewoon zo, daar doe je niks om. Dan kan je het er niet afleven. Dat komt door de zenuwen. denk je zelf ook of niet? nou ook merk ik maak het zelf als ik mij veel druk te maken is normaal dan heb ik er veel meer last van ja serieus Zijn er ook nou perioden dat je te veel Ja, Ja, ik ben ja, wel. Een ja? week voor de menstruatie en een week na de menstruatie. Drink me overal. Oh. oh, verveling en Verveling. Ja. Ja. Dan neem je maar wat in je, om in je mond te hebben ofzo. Ja, verveling. Ja. Toen ik werkte. Ja. Toen was ik veel minder we nee. eigenlijk tijd voor die flauwekul, en je ja. werkte. Ja. Als je moet moet je thuis weer anders werken, en, en ja, nou, je bent tien uur klaar. Ja. Ik heb moeilijk heel wat afgelopen zemen natuurlijk, en uh, als het gedaan is, is het gedaan, klaar, afgelopen. Ja. ja, ik dat er toch veel verveling bij komt. Hij ja. buiten zit, een kopje koffie. wat erbij? En er een heb een kaakje erbij, goed, dat is maar een kaakje, maar het zat toch aan. Ja. Ja. Als de zon schijnt zit je buiten, nou, ik zit hier morgens koffie te drinken nou. Kom je in het bedje, de rond, er is een rommel, ik bedoel, uh, ik wilde weinig doel heb ik geloof dat toch daar veel te komen. Wat, wat kun je daar nou tegen doen? Ja. Wat kan je daar tegen doen? Ik heb twintig jaar lang hard gewerkt. Ik bedoel. Uh... En nou ken ik niet meer. Tenminste, zo verder. Eh, ik ben dan afgekeurd. Ja, wat ja, moet je daar nou tegen doen? Daar kan je toch niks tegen doen. Nee. Ik bedoel, hard werken, kan ik ook niet meer. Nee. En zo werk zal het heel even volhouden, maar dan mocht ik ook weer echt stoppen. En dan moet je keihard de zelfdiscipline hebben om eigenlijk allerlei dingen tegen niet, niet op te eten, maar dat is weer ongezellig dikwijls natuurlijk. Ja, ja, ja, ik, ik, ik ken er gewoon geen naam, ik geloof dat. Ja, ik gooi het erop niet dat je zelf niet zwak bent. Maar. Dat geloof ik toch wel. Geen doorzettingsvermogen Aris. Uh, 3 à 4 keer per week. Een grote zak als deze. Ja. ja. Echt waar? Ik ga En uh, knakwoesten. <laughs> en uh, betaal. Ja en aardappels en nou en rook al die dingen die je niet mag eten eten wij weet je wel wat je niet mag eten dan want dit toch roken mag je niet daar hou ik mijn eigen niet aan wat ik niet mag eten dus maar je weet het wel je weet al wat slecht is je gaat toch maar één keer doen maar Niet alleen Freek Stuurman, Pollewop Hoogmoed en haar zoon Martin hebben problemen met te veel eten en te dik worden. Bijna de helft van de bewoners van de Gouverneursstraat heeft deze poging gedaan om te vermageren. En meestal liep dat op niets uit. Daarom, en omdat Freek, Pollewop en Martin nu al tien weken hun vermageringsactie hebben volgehouden, hebben we deze week een deskundige naar Studio Badhuis gehaald. Dat is Rob Simons, een kritische wetenschapper die al twee boeken heeft geschreven. één over gezond eten en één over gezond drinken. En binnenkort komt er een derde boek uit... waarin hij alle vermageringskuren en vermageringsmiddeltjes kritisch behandelt. Een man dus waar je nog eens wat van op kunt steken. In Studio Badhuis was het dan ook behoorlijk druk. Pollewop, Freya, Theo, Martin, Freek, Debbie en Adrie Smits. Die heeft een paar jaar geleden ook al eens geprobeerd om te vermageren. Maar zonder succes. Terwijl die kuur van haar die ze van de dokter had gekregen... toch best goed was. Is uh, twee sneetjes brood, dun, heel dun, dun boter, magere kaas 40 plus of uh, die gemeente nee. kopje thee of koffie zonder suiker, zonder melk. Dan mag je een uur of tien uh, een cracker zonder iets erop zo eten of met een kopje thee. Kaakjes zitten ontzettend veel calorieën in. De mensen denken van niet, maar het is wel waar. Uh, dan mag je een uur of elf een beker magere melk. En dan om half één zei de een die eet een warm en de andere eet brood. ik had brood en dan mag ik één snee brood. Wat met mijn bruin brood, mijn magere kaas. En dan om een uur of drie een kopje thee en weer een beker melk. En dan om vijf uur, half zes, die je warm eten. Even een dieet? Nou, het klinkt erg goed. En je, je, je, je, het opvallende dan is dat je, dat je blijft eten. Alleen je eet die dingen waar je niet veel van aankomt. En het grote probleem is. Dat een heleboel mensen de neiging hebben om juist die dingen te eten waar je wel veel aan vandaan komt. En die betrekkelijk weinig voedingswaarde hebben zoals de patatten, de chips, de toetjes, de snoepjes eh, en al dat soort spul. En dat is het grote probleem. Want dat, bovendien eet je dat niet alleen eh, bij de maaltijd, maar eet je dat er steeds tussendoor. Als de televisie aanstaat, de grote zak met chips klaar en eh, die eh, grote potten met snoep waar je elke keer weer zin in krijgt. Maar het gaat er vooral om dat je die totale uh, calorieconsumptie naar beneden brengt door al die dingen die veel calorieën leveren en weinig gezondheid door die weg te laten. Ik eet s morgens in zitten, alleen dat ik s'avonds thuis kom. Hij ja, is wel uh, links natuurlijk gezien. Ja, nou, als ik heel, nou... ja maar ik eet mijn vlees op dat, dat kom je dan krijg je weer kracht. Want mijn vlees laat ik niet staan. Ik ken niet op een ontsu, op zo'n stukje vlees kan ik niet leven hoor, op een onzie. Nee, ik moet een lapje hebben van een meter of drie. <lacht> nou het is, ja, het, op zich is uh, vlees niet zo'n grote calorie hier, hè. Het, uh, de, de dingen waar je dik van wordt, dat zijn... Uh, de, de suikerachtige stoffen, de meelachtige stoffen en de vetten. He, nou, uh, suiker kan je in principe helemaal weglaten, dat levert je geen, uh, noem het maar, gezondheid. Uh, de vetten kan je niet helemaal weglaten, maar uh, gemiddeld eten mensen er veel te veel van. En dat vet dan zit dan ook bijvoorbeeld in die chocola. Hè. Chocola is een vet product, dat zit in die patat en in in chips. De helft van de chips bestaat ongeveer uit vet en de rest is oh, ja? maar aardappel, ja. Je moet eens kijken of je een zakje chips op hem Nou, je moet maar zonder uit, dus alles, alles vet komt mee naar buiten. En uh, die, die meelproducten, uh, je hebt een aantal meelproducten in ieder geval die bestaan vrijwel puur uit meel. Zoals koekjes en dergelijke, waar dan ook nog suiker in zit. En dat levert je ook geen gezondheid. Uh, eiwitten leveren je wel gezondheid dat zit dus in vlees met name dus in mager vlees want daar zit dan minder vet in en uh, een ander iets wat gezondheid levert dat zijn de, de groenten hè, waar de vitamines in zitten en de, en de vruchten nou op die dingen die gezondheid leveren mag je niet inkorten op de dingen die calorieën leveren mag je wel inkorten daar komt dat dat, dat is de beste manier om te vermageren grofweg Waar je verder nog mee rekening moet houden, is of je veel aan lichaamsbeweging doet. Of je uh, sport, of je uh, loopt in, of fietst in plaats van uh, uh, in de auto zitten. En uh, of je beroep zware arbeid met zich meebrengt. Vreemd je buschauffeur, is dat een zwaar bedoel? Geestelijk. Ja. <laughs> maar daar hadden we het niet over. Huh? <laughs> nou, je je zit er helemaal op je stoel natuurlijk. Ja. Ja, nou, er zijn dus, ik uh, ik stapsmiddag in mijn luxe wagen, nou dat is naar de zaak rij, ik stap uit de auto, loop even een stukje naar de, de kantine, pak de bus, dan ga nou, ik weer rijden. Nou dan stap ik weer, op het eindpunt stap ik uit en ga ik koffie drinken. Get your head! Ik, ik heb ook wel iets gedaan aan onderzoek over de weight controllers. Uh, het is over het algemeen zo dat, wat ik net zei over het, uh, de garantie voor succes... op langere termijn kunnen ze kunnen geen van die clubs geven. Het is wel zo dat als je zelf maar stug volhoudt, dan zal je wel slagen. Eh? Uh, maar niet, niet zo... De meeste mensen vallen toch weer af. Ik bedoel dan in de zin, ga niet meer naar de club. En, uh, ja. Je komt bij. Dat ben je weer bij. Ja. Dat is met jou ook gebeurd? Ja, dat is met mij ook gebeurd. Jij hebt het lang volgehaald? Oh, je hebt het bondboekje heb, nog bij je. Ik heb bij me. Je bent nee, begonnen nee. op 8 januari kennelijk. En toen woog je... 8,8 88,5. Ja, en je bent geëindigd op... 80. 4 maart, en toen woog je 80. Dus het was, was je 8,5 kilo ja. afgevallen ja. in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nee, 8, 9 nee, keer. Dat is nee, natuurlijk nee, geweldig eigenlijk. En hoeveel werk je nou? Nou, weer weer 20-90. Ja, het, is, het, is, het, is, het is triest, maar het is, wat ik net ook al zei, dat jojo-effect, de ene ja. keer naar beneden en dan weer omhoog. En zelfs met, met zo'n club, hè, waarbij je, nou ja, de doelstelling van zo'n club is A, een goed dieet geven en B, zorgen dat je met elkaar er iets aan kunt doen, dat je het kunt bepraten, dat je ervaringen kunt uitwisselen enzovoorts. Maar dat werkt zolang je er actief bij blijft. Het houdt op, op een gegeven moment, voor heel veel mensen hoor, ook diezelfde 80%, die vallen op een gegeven moment toch weer af. Kennelijk, ja, is er toch niet een voldoende kracht aanwezig om er aan bij te blijven doen. En ja, één keer sla je het over en dan denk je de volgende week van, nou ja, dan, dan blijkt toch weer dat ik een kilo ben aangekomen. Dat vind ik zo lullig. Ik kom niet meer, ik hou ermee op. Adrie Bootsvrager. Ja, ik wou eens dus om die meneer vragen naar al die vermageringsmiddelen die ze bij de regist verkopen. Is dat nou goed of is dat nou niet goed? Nou, het zijn allemaal andere middelen, dus je kunt er misschien niet, niet, niet over alles hetzelfde zeggen. Uh, de koekjes en dergelijke, dat is flauwkeul. Daar val je over het algemeen niet vanaf. Uh, dat Gaan werkt niet echt. Wat, huh? uh, sorry? Ga je alleen van naar de wc? Nou, dat denk ik nog niet. Dat, ik denk dat andere middeltjes... ...die uh, officieel daar niet meer voor verkocht mogen worden, zoals die plasmiddelen... Uh, ...dat je daar inderdaad van naar de wc gaat. En daar, daar verlies je dus wel water door en een kilootje eraf kan best lukken, maar het is ten eerste slecht voor je lijf. En ten tweede, op den duur helpt het niet, tenzij je permanent die middel blijft stikken. Nou, dan weet je ook donder dat, dat uh, bijvoorbeeld je nier of iets anders dan kapot gaat. Dus dat is ook niet goed. De, er is een algemene raad die door het voorlichtingsbureau van uh, de voeding wordt gegeven. En die zeggen nou, vermageren met pillen of met koekjes of dergelijke, dat werkt bijna nooit of helemaal nooit. Dus... Het is allemaal geld verspild aan dat soort middeltjes. Ja, dat is net als met die tabletten die je voor het eten in moet nemen... en dan zeggen ze, dan heb je niet zoveel honger meer. is ja. gewoon meer het idee dan, als dat eigenlijk die medicijnen zelf werken. Uh, er bestaan eetlustremmende uh, tabletten. Het, het overgrote deel daarvan is eigenlijk uh, uh, een, een erg nadelig middel... en er zijn amfetamine tussen en wekkamine. Dat zijn allemaal verslavende stoffen. Dus het mag in Nederland officieel ook niet meer voor dat doel worden voorgeschreven. Die ja, zitten allemaal onder de opiumwet. Die uh, ja. Vallen onder de opiumwet. Ja, niet. Dus. dus ik geloof dat je gemiddeld kan zeggen dat, dat uh, het uh, vermageren met pillen en dergelijke dat dat uh, ten eerste uh, meestal niet goed werkt en ten tweede dat er uh, bij de dingen die dan toevallig dan wel eetlustremmend werken dat het op medische gronden gewoon uh, uh, uh, echt achterraden is. Nou, uh, alcohol is slechter, hè, om uh, af te slanken. Maar wat houdt mijn sherrycuur dan in? Dat is ook alcohol. Ja, de, nou, dat is dus ook een slechte kuur een om af te slanken. Dat houdt uh, vooral in dat je, uh, ja, je, je, je lijf een beetje het idee geeft dat het gevuld is door geregeld sherry te drinken. Ja. Daarnaast eet je ook nog erg weinig, caloriearm. En je zult dus ook wel wat af, afvallen, maar dat is nooit een kuur die je lang kunt volhouden. En het is gewoon een kuur waarbij, uh, wat je dan wel eet ook nog uh, slecht van, van samenstelling is. Hè? Dus dat je een gebrek krijgt aan bepaalde uh, voedingsstoffen... die je voor, voor nou, het instand houden van je lichaam nodig ja. hebt. Maar ja, het wordt wel voorgeschreven door een uh, diëtist of zo, Sherry Keur. Nou, dat lijkt me sterk. Ja, ja. Het, wordt op, het, wordt, het wordt door de, de officiële voedingsvoorlichting... Uh, zeer nadrukkelijk afgeraden. En door de hele medische wereld wordt het afgeraden. Dus het lijkt me sterk dat een diëtiste die, uh, die zich aan haar... Uh, de, de, de, aan, aan dat soort mensen houdt dat het voorgeschreven zou worden. Wat magere dingen betreft, ten eerste op verjaardag en feestjes en zo, wordt er nooit aan gedacht: van, oh, dat zal dus wel niet mag, want het is een en al vet. Nou oh ja, het, uh, wat ik zelf dan uh, nogal doe is, is, ik noemde al de radijsjes, maar ook de bloemkoolstronkjes en de. En de en, de, en de, hoe, hoe heet dat, die, die uh, uh, worteltjes en zo. En dat, uh, dat, nou, als je er een beetje aan gewend bent, dan kun je daar heerlijk op knabbelen. Maar een enkele. Een, kijk, een enkele keer uh, een, een, een, een, een calorieënrijk hapje ertussendoor is helemaal niet erg. Maar als je dat nou, je kunt het best afwisselen, een keertje een, keertje een bloemkastonkje, een keertje een uh, nasje Maar als je ergens dus op zo'n feestje zit en je hebt één hapje genomen, dus maak het je zo goed dat je de tweede en de derde ook neemt. Nee. Daarbij verkocht. Je gaf recht aan van nou, als ik daar dan op dat feestje kom, dan ga ik in de fout, want dan zie ik die dingetjes daar liggen en eten ook al die andere mensen. Vandaar dat ook in zo'n geheel moet worden opgevangen, want van die andere mensen zijn er ook een aantal te dik. He? Er zijn schattingen dat zo'n 40% van de Nederlandse vrouwen te dik is, echt behoorlijk te dik. Dat betekent dat je gemiddeld daar van elke 10 vrouwen die je op zo'n feestje tegenkomt, dat er ook gemiddeld zo'n vier te dik zullen zijn. Dus eigenlijk zouden die ook, zouden voor hen ook daar die uh, wat magere uh, hapjes uh, klaar moeten liggen. rechtstreeks de JJA, Studio Badhuis, Badhuisplein. Kees, ja? wil je harder praten? Ik zal het mijn best doen als Hoe okay. Hoor je me zo beter? Ja, ik hoor je. Ik zei dus, dit is rechtstreeks de gouverneurstraat, het Badhuisplein. En de muziek die u nu hoort is de muziek van het corps KNA, Kunst naar Arbeid. Ze brengen op dit moment alvast een serenade aan uh, de drie dapperen uit de Gouverneurstraat. Die uh, negen weken lang uh, de vermageringsrace hebben volgehouden. En die zullen nu over enkele momenten hier op de heksenwagen van de Gouverneurstraat. Uh, ...gewogen worden door de drogist naast me, pseudo-drogist Peter Lauwersheim. Het kabaal van je welke natuurlijk, dat kun je betrijven. Pollewop, Freek en Martin die staan op dit moment achter me in de hal van het bathhuis. En Vlakbij hen staat een levensgevaarlijke weerschaal voor hen levensgevaarlijke weerschaal. Echt de weegschaal van de drogist. Die hebben we eventjes mogen lenen hier. Applaus. Dat was dus K en A voor de eerste keer. We horen ze straks nog een paar keer. We gaan nu razendsnel over tot de definitieve tiende weging van het Rietal. Martin die staat op dit moment al op de weegschaal. We gaan even bij hem kijken. Peter die weegt. Hoeveel woog je Martin? Laat ik keer. Ik weet bijvoorbeeld. Wat is je kaartje? Wat is het kaartje van Martin? 97 en uh, 7 ons en 50 grampjes. 97. En hoeveel was het eerst? Weet ik niet. Even Even hier heb je zijn kaart. Volop op, kom maar hier. Het was 96. Kilo en 800, en het is nu 97 kilo. En 7,5 Neem me niet kwalijk, je bent er een kilo gegroeid, man. Je zult komkommers moeten betalen, denk ik. pollow op erop. Hé, hey, drogist, kom eens eventjes hier. Ja, kom op Pollen op. Ben je afgevallen of niet? Ik dacht bijgekomen. Waarom, alweer? Ik heb niet aan mij gegeven. Boven de 100 straks. Spanning alom. Niet zo Niet beven. Niet beven. Uh, 98 kilo en 2 ons. Dat is mooi. Je woog 98 en 8 ons. Zes ons 6 ons afgevallen. Ja, ja. Je hebt het gehaald, je hebt het gehaald. Ja, ja, ja, ja. En nu nummer 3, de man die tot nu toe het meest is afgevallen. Freekstuurman. Hij was in negen weken tijd was hij 9 kilo afgevallen. Laatste? De laatste weging was 136 kilo en 2 ons. 136 en 2 ons. Peter die pakt vaak dicht Ja, dat zou je niet lukken, uh, Freek. Nou, je kunt er ik. Alweer veel spanning. Uh, 135 kilo en 7,5 ons. 135 kilo en 7,5 ons. Dat betekent dat hij een pond is afgevallen. Ja, ja. Dus twee man zijn afgevallen. De derde die is niet afgevallen. Peter, wil jij daar de komkommers eventjes pakken? Als jullie eventjes hier komen staan. Alle drie eventjes hier. Pullen we op, één komkommer. Dankjewel. Freek een komkommer. Kun nee. je, je op het stoepje gaan staan daar? Heel goed. Kom er ook even bij. Kom er even bij. Ja, en dan hebben we hier nog voor de winnaar, voor de man die het meest is afgevallen in tien weken, dat is Freek Stuurman. Die heeft het gepresteerd om in 10 weken bijna 10 kilo af te vallen. Je hoeft dat ding niet op te zetten, Freek, je kunt hem ook zo wel verstaan dat is Daar heb ik hier een taart voor. Je mag eigenlijk aan mensen die moeten vermageren natuurlijk nooit taart geven. Ik heb er toch een. Ik heb aan mijn vrouw gevraagd of ze een taart wilde maken waar ook mensen die willen vermageren iets aan hebben. En ze heeft er een gemaakt waar. Alleen maar een heel klein beetje magere melk in zit, waar bijna geen suiker in zit, vol korenmeel, verse aardbeien. Een hele lekkere taart. Als je het recept wil hebben voor je vrouw, dan kun je het krijgen. Oh, hij is een beetje vastgeplakt, maar hier heb je hem. Alsjeblieft. Applaus voor deze mensen en muziek. Ja, één serenade nu. Ik even hier blijven staan. Ja, kom. Ja, wat wil je nou? Ze zijn een heel klein beetje bedeest. Ik wou eigenlijk de hele buurt nog gaan wegen nu. Ik weet niet of dat nog gaat lukken na deze muziek. Ik wil eigenlijk wel een keer voor je terug. Hè? Ik neem nog wel lekker, want dan zijn we vooral Nee, maar je kunt je best eten, dit is gewoon volkoren meel. En uh, aardbeien, een beetje gelatine. Maar ik zal je het recept wel een keer geven. Kees! Ja, Wat weeg je zelf eigenlijk? Wat weeg ik zelf? Oh, beter wat weeg ik. Volgens mij weeg ik iets van 63 of zo. Ik moet dus we weten dat ik uh, 1,78 meter ben. Ja, wat mag je dan wegen? Ik mag iets wegen van uh, 78, denk ik dan. Hè? Net zoveel kilo's als je centimeter boven de 100 bent, boven de 100 centimeter. Tenzij je zware botten hebt. En hoe weeg je zware botten, heb ik gehoord. Dat doe je door de breedte van je knieën te wegen. 65 en 3,5 ons. Kijk eens, ik ben aangekomen. 65 en 3,5. Je moet een beetje kalm aan <lacht> <lacht> Hoeveel weeg jij, man, hè? <lacht> Hoeveel weeg jij? 65 kilo. En ik ben 1,75 meter 75. Ah, dat kan dus. Appie is boos. Wat is er aan de hand, af? Dat kan niet, die weegscholen is niet goed, maar ze eet eigenlijk. hè? He? Hey. He? Je hebt een kilo en een ons. Ja. En nou zes ons. Nee, dat is <lacht> We hebben hem goed afgerelateerd. Ja, nou, hij is heel goed afgeweegd. Hij is netjes geijkt. Feestloof. Ik wil doen. He? Ik krijg een kuur om dekken te doen. Ja. Wil jij ook wegen, Wil? He? Wil jij je ook wegen? Ja. ja, Wil wil zich wegen. Wil komen. 50 kilo en 1 ons. En hoe, uh, ja, ja. hoe lang ben je, Wil? Weet ik niet. Nou, 54 kilo, dat. Uh... Je bent 1,60 ongeveer, denk ik. dan. ben 1,65. Wil is veel te maken. Ik nog 50. Oh ja, je bent het aankomen. Goed zo. Is ze mager? Ja, is heel mager als een plank. Ja. Ik ga nu even vragen of Freya Groteboer zich wil uh, laten weten. Waar is Freya? Freya! Kom eens! Kom eens, ja! Kom eens tegen! Te Freya durft niet! Waarom niet? Ja, ze is weer een kilo bijgekomen van de week. Is ze wogen 9. Ze oh, daar komt ze toch! Ja, ze komt! Dikkie IJzermans laat ze intussen wegen, die is ook heel mager, die durft wel. <laughs> Hoeveel? Uh, 52 kilo. 52 en 9 ons, 52 en 9 ook zo mager. Even wachten, Freya die mag. Want ik schat, ik schat Freya op 100. Freya komt er niet kom oh, bij. Ja. Hoe, hoe, hoe beweeg je? 90. 90, alleen 90. Klopt dit? 94 en 6 ons. Oh, oh. Hey! Kom op een keer. 94, dat kan niet! mee, hem even, eik hem even, want dat kan natuurlijk niet. Even op zo. Even Eiken. Uh, nee, nog niet. Even je voeten erop. 94 kan nou, hij is geëikt. Ge nou zet hem maar terug op 94. daar ga je. Hoeveel chips heb je van de week gekregen? Wat hè? Hoeveel chips heb je gegeven? Ik heb eigenlijk niet gegeven. Chip. Kijk dan even. Kijk maar, hij mag niet zakken. Ja hoor. 94 kilo. Hij is god. Ja. Ja. Drea. Ja. Huh? Drea hey die komt komen. maar En jij moet ook gaan vermaken. Oh, oh, oh. Oh ja. hoor ik allemaal. Oma de boer even wegen. Komt oma de boer nu, hè. is maat, waar is die? doorgaan. twee minuten door en dan kan Hey Kees, wat gaan jullie verder doen met die fanfare? Die fanfare, Varen. Ja. Wordt die ook nog gewogen? De fanfare? Nou, die jongens die gaan zich volgieten met uh, allemaal een flesje pils. En je weet, één flesje pils is twee bruine boterhammen. Zes. Dus die zullen ook al zwaar worden. Nou, het zijn trouwens allemaal. Uh, nee, er zitten allemaal slanke mensen in. Die lopen veel, denk ik. Het is natuurlijk een arbeidersfanfaren, KNA. Die werken zich te pletten de hele dag. En s'avonds ook nog marcheren door de straten met die mooie rode pakjes. Aan. Wat betekent KNA? Kunst na arbeid. Kunst na arbeid, oh ja. Dat is wel oude socialistische, denk ik. Hè? Ze hebben tenminste een rode pak al. Nou, ah, daar komt Henny Maas. 360. 63. 63, 360. Ben benieuwd. 360. Thomas staan. Ah, oh, dat weet ik. Neem uit. Je schoenen uit. Jasje uit. We wegen kilo. We wegen kilo. Jasje uit. Die dat handdoek. Radio-nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Minister Lubbers vindt dat volgend jaar meer moet worden gedaan om de loonkosten te matigen. Daardoor zou de rendementspositie van bedrijven in Nederland minder moeilijk worden. De minister zei dit bij zijn terugkeer uit Parijs van de jaarlijkse conferentie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Volgens de Nederlandse